Ajax heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen AC Milan. In Amsterdam werd het 1-1. Denswil scoorde voor Ajax in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. In de extra tijd kreeg Milan een penalty die door Balotelli werd benut. Het weer. Vannacht is het helder en koud. In het Noordoosten kan het 3 graden worden. Morgen vrij zonnig en ongeveer 15 graden. Er staat een stevige oosten- tot zuidoostenwind. Na morgen neemt de bewolking toe en vrijdag valt er een bui. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wey. Ik moet iets bekennen. Ik reis altijd eerste klas. Dat is een luxe die ik mezelf als niet-autobezitter gun. Maar van de SP mag dat eigenlijk niet. Zelf willen SP'ers trouwens wel in de eerste klas blijven reizen... want het is niet misdadig om in de eerste klas te zitten. He he, is dat even een opluchting? Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Berlusconi, een kat met tien levens op zijn minst. En nu dreigt er een scheuring in zijn partij. Alle ins en outs. Met Martin Simek en met correspondent Rob Zoutberg... zometeen in Rome. We gaan natuurlijk ook naar Den Haag met Wilma Borgman. En ik ga het hebben over pensioenen. Want wij hebben namelijk met z'n allen geen idee... nou ja, de meeste van ons niet... wanneer ons pensioen begint... en hoeveel we tegen die tijd krijgen. Hoe zou dat nou komen? Ik ga het zo vragen aan Bernard van Praag. Want, dat weet u vast... Is de pensioen drie daagse begonnen? Morgen kunnen we het opgeknapte praalgraf van Maarten Tromp weer bewonderen in de Oude Kerk in Delft. Een mooie aanleiding om het eens over praalgraven te hebben. En eh, over Delft gesproken, de band hier in de studio is dol op Delft. Hugo heten ze en ze bezingen hun liefde voor de stad. En om vijf voor twaalf hoort u het dankwoord dat Hubert Smeets alvast schreef voor het geval hij de Nobelprijs voor de Vrede wint, Poetin. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 1 oktober. Ik hoop op brede steun. Dat is ook ook mijn opdracht. De minister van Financiën moet zorgen dat de begroting zo breed mogelijk wordt gesteund. Altijd. Minister Dijsselbloem van Financiën deed vanavond het openingsbod aan de oppositie. Vervolgens schoven drie financieel woordvoerders bij hem aan tafel om te onderhandelen. Soms kan het snel gaan in de politiek. Straks horen we van Wilma Borgman of dat dit keer ook het geval is. Closed until further notice. Americans wake up to a government that's been forced to shut down... De federale rechtbanken op slot, 800.000 ambtenaren met verplicht verlof en alle nationale parken dicht. De Amerikaanse overheid is gesloten. De democraten en republikeinen konden het niet eens worden over een begroting en nu mag de president geen geld meer uitgeven. En dat heeft grote gevolgen. Zo was bijvoorbeeld het fietspad dat ik dagelijks naar het VRT-kantoor hier neem uh, afgesloten omdat het door een nationaal park loopt. Duizenden toeristen staan voor een dichte deur. Visa worden niet verstrekt en of al die ambtenaren nog wel betaald worden is ook nog maar de vraag. En dat allemaal omdat de Republikeinen de zorgwet van Obama willen blokkeren. Dat is in ieder geval de uitleg van Obama zelf. They've shut down the government over an ideological crusade to deny affordable health insurance to millions of Americans. In other words, they demanded ransom just for doing their job. Een gijzeling dus. De republikeinen zien het toch anders. Het Witte Huis en de democratische congresleden... wilden zelfs niet praten over een eventuele aanpassing van de zorgwet. En dus zijn zij de schuldigen. De, no de vorige keer dat de overheid de deuren sloot, was 16 jaar geleden. En het duurde toen 21 dagen. En dat kost geld. When we add all of this together, it's about 220 uit de economie. economy. dag de federal government shut down. 220 miljoen dollar per dag. Toch was er geen paniek op de beurzen. Handelaren daar gaan ervan uit dat de congresleden... gewoon even stoom moeten afblazen... en dat dit conflict binnen een paar dagen is opgelost. Dan staat overigens weer het volgende conflict te wachten. Want over ruim twee weken moet het schuldenplafond verhoogd worden. Anders kan Amerika zijn leningen niet afbetalen. Het wordt druk in Nederland. In 2025 zijn we met z'n 17,4 miljoenen... De komende twaalf jaar komen er 650.000 mensen bij, verwacht het CBS. En die willen allemaal in de Randstad wonen. Geen verrassing voor de demograaf van Amsterdam. Mensen zijn toch een beetje een soort groepsdieren. Dus op een gegeven moment gaan ze elkaar achterna. Ja, dan is het van, oké, okay, als iedereen daarheen gaat... Daar is toch de, zijn de kansen beter. Daar staat tegenover dat verschillende andere regio's leeglopen. Plaatsen als Sluis, Musselkanaal en Delfzijl krijgen te maken met forse krimp. Ze proberen er van alles aan te doen... Maar ja. Er is in Delft zelf ook weinig huisvesting beschikbaar voor uh, jonge mensen. Dus... En dat zal ook wel weer verband van doen dat er weinig werk is voor jonge mensen. Ja, ze zullen in Delft zelf toch iets moeten verzinnen. Volgens het CBS raakt de stad 14,5 van zijn inwoners kwijt. Teken de petitie op niet123weg.nl. Onze programma's: bezuinig je niet 123 weg. Dit spotje schoot VVD-kamerlid Matthijs Huizing in het verkeerde keelgat. Volgens Huizing misbruikt de publieke omroep zijn zendmachtiging. De NPO predikt schaamteloos voor het eigen belang. En dan gaat dit misbruik ook nog gepaard met feitelijke onjuistheden... en zonder hoor en wederhoor. Dat is de publieke omroep onwaardig. En dus riep Huizing staatssecretaris Dekker van Media op... om de publieke omroep te dwingen de spotjes terug te trekken. Maar die zag een probleem. Iets met de vrijheid van meningsuiting staat iedereen vrij in dit land om zijn mening te uiten. Net zo goed als dat het iedereen vrij staat om daar een tegenmening tegenover te zetten. En het staat de publieke omroep dan weer vrij... om die tegenmening ook uit te zenden. Nou ja, precies. En daar maak ook ik gretig gebruik van. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Mariel Hageman met de krant vanmorgen. De Volkskrant schrijft dat het kabinet mogelijkheden ziet om de pensioenpremie te laten dalen. De truc is een andere rekenmethode voor de pensioenfondsen. Zij mogen van het kabinet rekening gaan houden met een hogere rente, waardoor ze hun vermogen zien toenemen. En dan kan de premie naar beneden. Volgens de Volkskrant hoopt het kabinet dat de Eerste Kamer nu wel instemt... met de versobering van het pensioensparen. Dat moet de grootste bezuiniging worden van het kabinet Rutte II. Maar het is de vraag of het gaat lukken. De krant heeft al van het CDA gehoord dat die fractie erg sceptisch blijft. Voor het eerst is een Arabier geëerd met de Israëlische Yad Vashem-onderscheiding... voor hulp aan Joden in de nazietijd. De onderscheiding is postuum toegekend aan de arts Mohammed Helmi... Hij woonde tijdens de oorlogsjaren in Berlijn en hielp vier Joodse mensen met onderduiken, valt te lezen in het Nederlands Dagblad. De brieven die de vier na de oorlog vanuit de Verenigde Staten naar de Arabische arts stuurden zijn pas geleden ontdekt in het Stadsarchief van Berlijn. De organisatie zoekt nu naar nazaten of verre verwanten van Mohammed Helmi... die de onderscheiding in ontvangst kunnen nemen. Helmi zelf stierf in 1982. De Leidse hoogleraar en columnist Afshin Elian... wordt bedreigd door een van de fanatiekste moslim-extremisten in Nederland... schrijft de Telegraaf. Volgens de krant staat de polder-jihadist in rechtstreeks contact... met moslimstrijders in Syrië en Afghanistan. De Telegraaf zegt dat de bedreiger door geheime diensten wordt gezien... als de spil van de Nederlandse jihadistenbeweging. Hij uit zijn bedreigingen aan Elian via Facebook en Twitter. De man blijkt student aan dezelfde universiteit als waar Elian hoogleraar is. De polder-jihadist doet in Leiden bestuurskunde. Een nieuw gevaar bedreigt de volksgezondheid. De spits, en dat is het thuis tatoeëren... Op feestjes zetten jongeren tussen het drinken van een biertje en het roken van een sigaret nog even een tattoo... met een machientje dat soms niet meer kost dan een euro of vijf. De professionele tatoeëerders luiden de noodklok. Vandaag of vanmorgen volgt er een explosie van een of andere smerige ziekte, zegt Henk Schiefmacher. Hij en zijn collega's moeten zich aan veel hygiëneregels regels houden waar ze op tatoeefestjes geen boodschap aan hebben. Schiefmacher vreest de ondergang van zijn branche. Het AD constateert dat 40 jaar vrouwenemancipatie volledig voorbij is gegaan aan speelgoedketen Bart Smit. Die presenteert het in zijn Sinterklaaskataloges... vier meisjes af te beelden die net als mama stofzuigen... en in de weer zijn met een schoonmaaktrolly en daar de grootste lol in hebben. Bij de speelgoedgigant stromen de negatieve reacties binnen... volgens het AD. Klanten noemen dit hoofdstuk in de folder... een walgelijke ouderwetse manier van speelgoed aanprijzen. Bart Smit heeft excuses aangeboden... Het beschouwt zichzelf als een modern bedrijf. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en ondertussen staan hier drie mannen binnen van de band Hugo. Zo meteen ga ik even met ze praten. Maar eerst gaan ze spelen. Wat wordt het nummer? Het nummer wordt Face Forward. Oké. Okay. MUZIEK <middels> I'll handle your storm I've fallen for your scattered soul Your broken course All of this rushing No beginning or end I'll keep you afloat You're so abundant Willing to be the last man standing You can't push me over here I'll hold on my last breath, breathe you in and teach me how to be your friend. Breathe out, face forward set fires, I'm a shining light, I can be the guide that unlocks our lives, let my last breath breathe you in teach me how to be your friend. Dank jullie wel, You Go, een band uit Delft. U hoorde Gertjan jan Danenberg, Cor van Velsen en Ronald van Drunen. En zometeen spelen ze nog een nummer. Maar ik ga eerst even naar Den Haag eh, met de brandende vraag... wie is er volgens u op dit moment de belangrijkste man van het Binnenhof? Mark Rutte. Of toch, Diederik Samsom, Jeroen Dijsselbloem misschien. Dag Wilma. Goedenavond, Mieke. Hoi. Wat denk jij? Uh, Mieke, ik neem je even mee naar een uur of drie vanmiddag. Um, naar de wandelgangen bij de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Want daar kwam aangewandeld Siebrand Buma, de leider van het CDA. Die nam alle tijd voor die wandeling um, naar de glazen deur van de plenaire zaal. Uh, dat was ook nodig dat hij die, die tijd nam. Want uit alle hoeken schoten journalisten op hem af. Um, dat gebeurde hem een jaar geleden echt niet. Waarmee ik maar wil zeggen... dat. De macht deze dagen toch meer bij de oppositie ligt dan, dan bij het kabinet. Want het kabinet is de vragende partij. Want dat is op zoek naar steun van de oppositie. Ja, er is vanavond weer overlegd. Is er al enig zicht op een oplossing? Nou, begin van de avond meldde het RTL-nieuws... dat minister Dijsselbloem een stuk op tafel had gelegd. En daarin stonden bouwstenen om verder te praten. Maar bij de oppositie had het vervolgens Schamper over een keuzemenu. Voor elke partij stond er wel wat leuks in. Extra geld voor onderwijs of extra geld voor de kinderbij. Bijslag, minder belastingverhoging, in ruil dan weer voor belasting op milieuvervuiling, maar dat noemde de oppositie schuiven met miljoenen en dat zijn geen echte keuzes van het kabinet waar ze nou steun gaan vragen en dus uh, waren die oppositiekamerleden die daar aan tafel hebben gezeten op financiën, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, D66, na afloop collectief teleurgesteld.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 Nou ja, ik heb nog steeds niet het gevoel dat er echt een, uh, een serieuze beweging wordt gemaakt naar echte lastenverlichting. Ik heb dat ook duidelijk laten weten. Ja, er is nu heel veel onzekerheid en die onzekerheid duurt nog steeds voort. Ja, dan wordt het nu wel heel rap tijd om daar wel duidelijkheid over te gaan scheppen. Nee, Dormondor heeft geen zin. Er zullen echt keuzes moeten worden gemaakt. Uh, de tijd dringt wel en ik heb niet echt het gevoel dat er een uh, urgentie is. Ik denk dat morgen een belangrijke dag wordt... Uh voor het vervolg. Ja, dan zei Eidi van Heem van het CDA. Morgen is dus belangrijk. Dan gaan de fracties niet meer met z'n allen om tafel... maar om de beurt langs bij Dijsterbloem. Dat kan handig zijn met z'n allen aan tafel. Als je tegenover elkaar zit, dan wacht iedereen op iedereen. Zolang de een niet toegeeft, doet de ander dat ook niet. En in de beslotenheid van een gesprek met z'n tweeën... wordt misschien wel eerder duidelijk waar de ander bereid is om toe te geven. Maar die bilateraties kunnen ook lastig zijn... want de oppositiepartijen hebben er belang bij om het front onderling gesloten te houden om ervoor te zorgen dat ze niet uh, tegen elkaar... worden uitgespeeld. Dus in die zin wordt uh, morgen zeker spannend. Um, vandaag hebben we in ieder geval ook gehoord dat de coalitie... liever niet afkoerst op uh, één groot allesomvattend akkoord. Een soort nieuwe miljoenennota, zeg maar maar dan met de oppositie afgesproken. Dat niet. Uh, we wisten sinds het weekend al dat bij de VVD en ook bij het CDA... liever akkoorden op deelonderwerpen willen aansluiten. En vandaag zei ook uh, Diederik Samsom dat hem dat logischer lijkt. Maar goed... Dat willen SGP, D66 en ChristenUnie dan liever weer niet. Dus daar zijn ze het ook nog niet over eens. Hoeveel tijd hebben ze nog om iets voor elkaar te krijgen? Ja, als je het puur technisch bekijkt... dan kan het kabinet nog in december plannen indienen bij de Eerste Kamer... zolang ze daar in de Senaat maar de tijd hebben... om nog voor de kerstvakantie te stemmen. Maar ja, de praktische voorbereiding van een heleboel maatregelen... komt dan wel in de knel. Uh, het zorgt natuurlijk ook voor een heleboel onzekerheid... bij mensen over wat er nou precies wel of niet gaat gebeuren. Uh, daar tegenover staat dat uh, premier Rutte uh, vrijdag... Nog zei dat hij dacht dat het voor aanstaande dintig wel rond zou zijn. Ja, het zal ergens daartussenin zijn, natuurlijk. Uh, ik denk echt dat er niemand is die nu durft te voorspellen of en uh, wanneer dit afgerond zal zijn. Het enige wat we zeker weten, Miek, is dat er morgen dus een nieuwe gespreksronde komt. Oké, okay, dankjewel Wilma Borgman. En we zoeven meteen door naar de Italiaanse politiek. Ja. Ondertussen zit Martin Simek hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom, uh, Martin. Ja, leuk om je weer ik eens ik even zit te, te, te luisteren. zien. En ik begrijp dus dat het morgen in Den Haag spannend wordt, maar. Als ik zo naar luister en uh, ik vergelijk dat met wat, met wat morgen in Rome gaat gebeuren, in senaat en daarna in parlement, dan zie je dat de, de passie uh, in uh, Nederlandse politiek is uh, uh, zo van andere kaliber dat we zich totaal niet kunnen eens voorstellen nee. wat in Italië gebeurt. Nee, want dus wij gaan als je hebben... denkt naar passie, nee. dan denk je gewoon, als ik over passie denk, dan moet ik helemaal terug naar Den uil. He, als ik probeer passie te zoeken. He. Ja, nou goed, we gaan het hebben over de, over de Italiaanse politiek. We hebben, over Berlusconi, he, want ik zei net in mijn inleiding: een kat negen levens, nou hij heeft er tien, misschien wel twintig. Um, hoe lang nog is de vraag? Ik ga eerst even naar, uh, naar Rome, naar Rob Zoutberg. Dag Rob. Hoi. Ja, Mieke. ik begreep namelijk dat die partij van Berlusconi een behoorlijke deuken uh, heeft opgelopen uh, vandaag. Wat, wat is er aan de hand? Ja, er is een soort uh, ritsluiting in die partij opengegaan... en er stromen allemaal senatoren uit. En je moet weten, die, die partij van Berlusconi, die Popolo, Popolo della Libertà... het volk van de vrijheid, zit met 99 uh, senatoren in, in, in de Senaat. Maar daarvan zouden 40 uh, bereid zijn zich los te maken van Berlusconi. En waar Berlusconi gezegd heeft... want morgen dient de vertrouwensstem in het kabinet Letta... Berlusconi heeft gezegd, weg met die hele zooi. Ik wil nieuwe verkiezingen. Maar kijk, daar zijn dan toch ineens 40 senatoren... die nu happen naar de baas, zou ik bijna zeggen. En uh, hebben aangekondigd, wij gaan ons vertrouwen in Letta uitspreken. En dat is heel opmerkelijk, want dat rechtse blok... is altijd zo'n mooie eenheid geweest onder Berlusconi. Maar er zitten flinke scheuren nu in. Ja, hoe gaat dat aflopen? Martin? Ja, dat is uh, heel spannend. Op dit moment... Uh... In Ballaro, dat is een hele belangrijke politieke programma. Net op dit moment zitten ze ruzie maken. De uh, twee belangrijke leden van zijn partij, de, de Chiquito, dat is coördinator van de partij, en uh, Salusi, dat is de, uh, de hoofdredacteur van zijn krant, mm -hmm. Il Giornale. En die ruzie is fantastisch. Waarom is die fantastisch? Omdat ze allebei verklaren hoe ze van hem houden, maar die, uh, ...die ene zegt dat die andere verkeerd van hem houdt... Okay. ...en wat dat wil zeggen, dat die, die partij die zich ...maar allebei zeggen dat ze van hem, houden. Ze van hem houden... ...en de, de, de ene helft zegt, de regering Letta moet doorgaan... ...de andere helft zegt, of dat is de, de meerderheid zegt... Uh, uh, ...wij moeten naar Berlusconi luisteren... ...die net, alweer half uur geleden, uh, heeft uh, verklaring afgegeven... Wat heel bijzonder is, tijdens die uitzending van Ballero... dat hij echt wil dat ze morgen tegen die regering stemmen. Oh. Dus die passie, dat is heel veel theater in. Maar wat morgen gebeurt, is zo ontzettend onvoorspelbaar. Waarom, waarom uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, zouden, als die mensen stemmen tegen Berlusconi... dan zijn ze ontzettend bang dat ze eindigen zoals Fini en uh, Cassini... dat ze gewoon uiteindelijk... Uh, uh, oude politiek geëmargineerd zullen worden. Ja. Maar goed, jij, jij hebt een, een, een boek over Berlusconi geschreven... dus zo langzamerhand zou jij zijn gedrag moeten kunnen voorspellen. Maar zelfs jij zegt, ik weet het niet. Uh, morgen, zelfs zelf ik weet niet wat hij echt wil. Want uh, uh, hij, omdat hij, die kamp is nou zo verdeeld... die kamp is wel verdeeld, dat is zo. Maar hij doet nou dat uh, hij eigenlijk... Uh, uh, zij houden van hem. Hij houdt van hen. Eh, en misschien kan hij zich vergissen in die raad voor morgen. Ja. Maar als dat verkeerd afloop... en die letter niet eh, wordt weggestemd... die regering letta ja. dan, dan zal hij zeggen... nou eigenlijk hadden die andere 40 procent... zij hadden gelijk. Ja. Want iedereen houdt van hem. Er is nog niemand die zei nou. dat hij niet van hem houdt. Zelf Alfano, secre secretaris... die zei ik ben diversamente Berluschiano. Ik ben... Anders Berlusconi fan. Ja... Yeah. Goed, zij houden allemaal van hem binnen zijn partij, maar op verschillende manieren. Hij speelt dus politieke spelletjes, hè? Berlusconi. Op, op een altijd. fascinerende manier. Ja, waarom nog steeds, denk je dan altijd? Hè? Nou, omdat hij hey, is, kijk, de meeste mensen tegenwoordig speelt spelletjes. De hoge finanza, de financiers speculeren. In de, in de spelhonken wordt aan die ja. ook getrokken aan die, hoe heet dat? Aan die eenarmige bandieten. Uh, precies. Dus uh, spelletjes zijn heel erg in. En Berlusconi heeft uh, in 1994 al... was die rijkste man van Italië. Hij had alles. Maar uh, uh, aan de macht, aan de politieke macht... heeft hij nooit geroken. Hij heeft natuurlijk altijd macht gehad. Maar dat was economische macht. En ja, en dat, die machtspelletjes, dat zal wel opwindend zijn. Ja, hij is 77 ondertussen. Ja. ja. En Rob, uh, vrijdag is er een, een stemming in de Senaat, hè? of Berlusconi daar nou wel of niet in, in mag blijven. Heb je enig idee hoe, hoe dat zal gaan? Ja, nou, nog één ding hè, over die stemming morgen. Ja. We hebben het over die 40 senatoren. Letta, even voor de cijfers, heeft maar 24 senatoren extra nodig... Hè, die dus uit dat kamp van Berlusconi kunnen komen... en dan kan hij gewoon verder. Dan gebeurt er één belangrijk ding, hoe het ook afloopt met Berlusconi... dan heeft in ieder geval, dan is in ieder geval zijn opzetje mislukt om de regering ten val te brengen. Dat is dan één waarneming die je kan doen. En dan kan je meteen doorgaan naar vrijdag. Vrijdag stemt de Senaatscommissie over wat te doen met die zetel van Berlusconi. Inmiddels veroordeeld vanwege uh, belastingfraude. He, verliest hij daar zijn zetel in de Senaat? Nou, het ziet er alle kans op dat dat gaat gebeuren. Volgende klap voor Berlusconi in het gezicht. Je moet bedenken, die machtige man die Martin uh, net beschrijft... die is natuurlijk wel uh, uh, inmiddels in een, in een politieke doodstrijd verwikkeld. Want uh, hoe dat dan dus morgen gaat hè, in, in die Senaat met Letta en die steun klap in het gezicht, uit de senaat gegooid, volgende klap in het gezicht. Diezelfde man moet nog deze herfst een huisarrest gaan, uh, in huisarrest gaan vanwege die veroordeling. Zoals je moeten gaan bezinnen aan een taakstraf tegenover alle Italianen. Dan kan je nog zoveel centen hebben, dan kan je nog zoveel macht hebben op dit moment. Dat zijn wel allemaal dingen die met Berlusconi staan te gebeuren. En uh, ik was vanmorgen hier in Rome op een bijeenkomst... van de, van de, uh, van de Buitenlandse Persvereniging. Daar spraken we met een, een commentator van Corriere La Sera. En die zei ook, ja, dit is wat we meemaken. We maken een, een doodstrijd mee van Berlusconi... die naarmate het gevecht heter en verhitter wordt... alleen maar een betere worstelaar zal worden... en nog harder zal gaan vechten. Maar het zijn wel... je kan je afvragen hoeveel worstel, worstelingen hij nog gaat maken. Martin? Ja, uh, en daarom ook uh, dit spelletje van Berlusconi. Want hij wil weten... Hoe dat zit binnen zijn partij. Want straks moet hij leiden naar de verkiezingen toe... zijn mensen van ouderhuisarrest. arrest Nou, dat doet de maffia ook. Ik bedoel, die doet het vaak van, van, van de spelonken ergens in het hut. Bij schaapshut. Dus dat kan. Maar hij wil weten, staan ze echt achter mij of niet? En morgen zal hij dat weten. En dan beslist hij voor zichzelf. Zal ik me terugtrekken? Of ga ik door? Wat? Al is dat van nou de huisarrest of van de, uh, van de taak... Uh... Taakstraf, wat natuurlijk belachelijk is. Als iemand 20 jaar land heeft ge geleid. dat hij taakstraf zal hebben. Dat hij iets uh, sociaal nuttig gaat doen. Ja. Dat is op zich ja, al een maar grap. Maar zijn bewegingen wel beperkt. Ja? Zijn ja, bewegingen zullen. Ik, ik versta je alleen beperkt. niet. Ik hoor Jij ja, ho ho ho hoort Rob niet goed. Nee, ik ro hoor Rob. Uh, uh, ik kan moeilijk op je reageren. omdat ik je niet hoor in okay. de koptelefoon. Maar dat is. Nee, wat goed. wat, wat, wat zei wou... je Rob? Ja, dan zal ik het even doorgeven. Wat ja? ik wil zeggen. zijn bewegingen van Berlusconi. zullen vanaf het moment dat hij thuis zit wel beperkt worden. Het is niet zo dat je dan nog met Jan en Alleman politiek kan gaan bedrijven. Hè? Dan is de lijst met telefoonnummers die je kan bellen zeer beperkt. Maar er gebeurt ook nog iets anders. Vanaf het moment dat hij uit de Senaat is gegooid... dan verliest hij ook die onschendbaarheid die hij nu in het parlement geniet. Hè? Er zal toch eerst, uh, zitten daar parlementariërs tussen op het moment dat zo'n parle parlementslid bedreigd wordt... door justitie uh, vanwege een strafbaar feit. Dan kan vanaf dat moment Berlusconi ook zomaar opgepakt worden op straat. En dan lopen nogal wat zaken tegen Berlusconi... Koning. Het betekent dat het echt... Rond zijn figuur gaat het echt down the drain vanaf vrijdag. Maar dat wordt tegelijkertijd ook uh, steeds belachelijker. Want een feit is... En dat geeft, uh, dat, dat geeft eigenlijk... Uh, daarover is heel erg zijn kamp mee. Uh, eens... Dat er is echt een justitiële jacht op Berlusconi al 20 jaar. Dat hij een boef is, is duidelijk. Maar 40 processen in 20 jaar dat hij aan de regering is, is belachelijk. Twee keer heeft nou Europa de laatste weken al. Uh, uh, Italië op de vingers getikt dat de justitie niet goed werkt... dat eigenlijk die rechters veel te veel macht hebben. Dus kijk, uh, het, kan, het moet ook niet te gek worden. En reken maar dat uh, als rechts wil winnen... dan hebben ze Berlusconi nodig. Wat mij verbaast en wat ik eigenlijk uh, Berlusconi kwalijk neem... dat hij in al die jaren... Als talent scout, want dat is hij. Hij wist Goulit en Van Basten ook te vinden. Waarom heeft hij nooit gevonden een opvolger voor zichzelf? En hem eventueel gecoacht. Dat heeft hij nooit gedaan en zelfs niet geprobeerd. En... Dat, plus die schandalen met vrouwen... dat maakt hem eigenlijk... Uh, dat doet hem nou de... de, de, de, de das om. Dank je wel, Martin Simek. En uh, Rob, ook bedankt. Vanuit uh, Rome. Ja, Berlusconi. Goed, we gaan het meemaken. We gaan verder met uh, Hugo. Uh, een band uit Delft. Uh, met uh, Cor van Velsen, Gert-Jan Danenberg... en uh, Ronald van Drunen. Ja, Cor van Velsen. Ja, iedereen heeft het natuurlijk altijd over uw zoon rol. Vindt u dat vervelend? Nee helemaal, niet. nee, helemaal niet. Juist wel leuk. In ieder geval denken mensen, nou weten we in ieder geval waar deze dus musicaliteit vandaan heeft. Ja, dat zou kunnen. Het is, het is al wel aardig bekend over het algemeen dat ja. uh, dat, dat iets is dat we samen hebben. Ja. Okay. Ja. Uh, Gert-Jan, die band is nog best nieuw. Hè? Jullie hebben net een EP uitgebracht. En jullie dagen, dragen Delft dus een heel warm hart toe. Doen jullie daar ook iets mee in de muziek? Ja, het nummer wat we straks gaan spelen, dat heet uh, View of Delft. En dan... Uh -huh. Kijk je als het ware als schilder vermeer naar de stad, en je ziet dat die een beetje verloedend is, en je ziet ook nieuwe glorie ontstaan doordat we zelf het penseel weer pakken okay. en de boel weer gaan schilderen. En dat doen jullie in het Engels dan? Dat doen we in het Engels. Ik vind het anders, had je beter een Nederlands lied misschien wel kunnen maken of niet? Nou, misschien komt dat nog. Nou, kom misschien nog. Oké, okay. nou, zometeen gaan we het ook nog over Delft hebben, namelijk het over het praalgraf van uh, Maarten Tromp. Misschien kunnen jullie, kunnen jullie dat te zijn tijd ook nog eens gaan bezingen. En uh, Goed. Uh, A new view of theft you go watching from the painter's point of view through his troubled eyes a face the truth how could we deface and stain our Golden age what happened to the glory of a face and beauty and the wealth and lofty grace and walls around survey thousand tales heavenry. she lost her glory and her pride miscreate Mooi. Okay, ja, mooi you. view of Delft. Dank jullie wel. Uh, Hugo was dit. Ja, hebben jullie al over je pensioen nagedacht, mannen? Nee, ik zeg het. Goed, ik ga het namelijk hebben. Wist u dat vandaag de pensioen driedaagse is begonnen? Nou, dat is een jaarlijks evenement om mensen voor te lichten. En er is ter gelegenheid daarvan een onderzoek gepresenteerd... naar onze kennis van de pensioenen. Wat blijkt? Veel Nederlanders hebben geen idee... op wat voor bedrag ze laten recht hebben... en ook al niet wanneer die uitkering ingaat. Nou, tijd om eens te praten met Bennett van Praag. Hij is emeritus hoogleraar econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, meneer van Praag. Uh, goedenavond mevrouw ja. van der Bij. Ja, iedereen die weet altijd precies wat er op zijn rekening staat, wat hij in zijn portemonnee heeft, maar hoe komt het dat we dan nauwelijks weten wanneer we pensioen gaan krijgen en hoeveel precies? Uh, ja, dat is een, een psychologisch verschijnsel, dat mensen eigenlijk niet veel langer dan een jaar of vijf vooruit kunnen denken en, en daar ook niet veel rekening mee houden. De beslissingen die wij nemen, die zijn eigenlijk allemaal op een korte termijn. En om die reden is het ook dat mensen van een jaar of 30, 40... in het algemeen heel weinig belangstelling hebben... voor wat na hun 65ste gebeurt. Ja. En daar hebben wij natuurlijk in Nederland op ingegrepen... door die pensioenopbouw verplicht te stellen. Dus zowel in de AOW als in het aanvullend pensioen... dat mensen gewoon verplicht zijn, tenminste als ze werknemer zijn om premies te betalen. Ja. En dat heeft op zich daar weer toe bijgedragen natuurlijk. Dat iedereen denkt: nou, we zijn verzorgd van de wieg tot het graf. Ja. Dus daar hoeven we helemaal niet over na te denken. Ja. En het is dus eigenlijk ook een soort psychologisch afweermechanisme, hè? Misschien dan dat uh, het, je pensioen ook associeert met het, het eind van iets. Het eind van je leven, het eind van je carrière. Nou, dat zal zeker meespelen. Oh ja, ja de, de meeste jongeren die vinden de ouderdom toch een onprettige uh, situatie waar ze maar weinig aan willen denken. Ja, uh, misschien, uh, het AOW-stelsel is ingevoerd eind jaren 50 hè, door Drees. Toen, uh, ja. toen was 65 de leeftijd. Hoe kwam men daar toen bij? Uh, ja, dat is eigenlijk een uh, lange ontwikkeling. Die gestart is bij Bismarck in, in de vorige eeuw in Duitsland. En die hadden dus het idee van, nou ja, kijk eens even. Uh, als je nou echt oud bent, uh, of 70... dan moet je maar wat uh, pensioen krijgen, staatswegen. Ja. En dat kon hij gemakkelijk zeggen, want de gemiddelde deeftijd... Uh, verwacht is toen een jaar of 45. Meneer ja. Van Praag, uh, op een of andere manier klinkt uh, het heel slecht, de verbinding. Oh. Uh, ja, dus wat we gaan doen, we onderbreken het nu even... en u wordt zo meteen even teruggebeld. Het spijt me okay. zeer, maar anders is het voor de luisteraars niet prettig om naar te luisteren. Oké. Okay. Ja. Holmes was dit met hem, maar we laten hem niet helemaal uitzingen... want we willen het gesprek graag afmaken met Bernard van Praag over onze pensioenen. Ja, daar bent u weer. Ik hoop dat de lijn nu beter is. Zeker. Ja, gelukkig ja. maar. We waren gekomen bij dat, dat, dat stelsel dat eind jaren 50 door Dresen is ingevoerd... en toen hebben ze gezegd 65, en toen, omdat ze toen dachten... mensen worden niet ouder dan 80? Uh, nou, ik denk zelfs minder oud. Hè. Ik denk een jaar of... 72, 73 of okay, zo. Oké, ja. Maar nu gaat pas die pensioenleeftijd geleidelijk omhoog. Toch? Ja, er zijn... uh, ja. Nou, er, er lopen eigenlijk twee dingen door elkaar. Je hebt de AOW, daar hebben we het nu over. Dat is dus Drees, noodwet Drees, later AOW geworden. En dat is een omslagstelsel. En dat omslagstelsel, dat betekent dus dat de jongeren betalen dus voor de ouderen. Dus de jongeren betalen de premie en de ouderen boven de 65, daar wordt het aan uitgedeeld. En in principe is dat, loopt dat gewoon per jaar glad. Maar als er natuurlijk steeds minder jongeren komen en meer ouderen. en dat is uh, de laatste uh, tientallen jaren het geval. Dan, uh, dan gaat er natuurlijk spaak lopen. Want dan moeten dus, dan moeten dus de, de ouderen krijgen of een gehalveerde premie. op de, een gehalveerde uitkering. of de jongeren een gehalveerde de dubbele premie te ja. betalen. Maar goed, als destijds in eind jaren 50 gerekend werd... op zo'n beetje 72 jaar... dat betekent dat mensen dus 7 jaar uh, AOW kregen. Nou, vorige week voorspelde het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut... dat de helft van de meisjes die nu geboren worden... 100 gaan worden en één op de 3 jongens. Ja, dat gaat al wel hele grote gevolgen hebben. Als mensen 100 worden, kunnen ze eigenlijk dan pas met hun 92ste... met pensioen, als je die 8 uh, die, die jaar zo'n beetje aanhoudt. Nou, die, die acht jaar is natuurlijk al behoorlijk ja. uitgebreid. Ja, nee, dat op begrijp moment. ik, ja. Maar uh, ja, dat is inderdaad. Dat is een enorm probleem. Kijk, nou moeten we denk ik toch wel die voorspelling met, met een beetje, met een korrel zout nemen. Uh, dat is gewoon het doortrekken van een lijn geweest. En een lijn die ongeveer zegt zo van per tien jaar worden de mensen twee jaar ouder. Dat heb je inderdaad de laatste decennia gehad. Maar uh, ja, als we nou 90 jaar vooruitkijken. Uh, dat is wel heel erg ver. En kan je dan nog zeggen dat je dat zo moet interpoleren. Dus uh, dat kan nog alle kanten uit. Ja, maar verwacht u de komende jaren drastische veranderingen... in hoogte van pensioenen en leeftijd waarop die in zal gaan? Of zegt u nou, ja, we gaan doen gewoon langzaam uh, ver, verder tot 70, 72? Of stopt het? Nou, dat is natuurlijk al een heel end, hè, 72. Maar ik denk inderdaad dat als die levensduur de hele tijd maar blijft stijgen... Uh, dan ontkom je er niet aan om ook die pensioenleeftijd te laten stijgen. Dat is ook heel redelijk. Want de, de, de mensen die blijven dus steeds gezonder. Hè? Want ja, dat kwakkelen dat begint toch vaak pas een, een klein aantal jaren voor de dood. Hè? Dus ja, men kan dan ook langer werken. Het enige probleem wat je natuurlijk wel hebt, is dat uh, blijven de mensen nog bij de tijd? Kunnen ze hetzelfde werk blijven uitoefenen? Uh, moet daar niet heel veel bijscholing zijn... of verandering van beroepen en dergelijke. En dat komt in Nederland eigenlijk niet goed van de grond. En dat is iets waar we ons op moeten instellen. Ja. Want je kan niet met je, met je schoolkennis van zeg 50 jaar geleden... maar gewoon door een economische beroep. Nog heel even uh, tot slot. De Volkskrant schrijft morgen dat het kabinet de mogelijkheid ziet... om de pensioenpremie te laten dalen door een andere rekenmethode. Ze mogen dan rekening gaan houden van het kabinet met een hogere... Rente. Denkt u ja, eindelijk verstandig? Uh, ik ken het bericht zelf nog niet, ik hoor het van u. Ja. Maar uh, ik denk dat dat zeker verstandig is. Ja, want er is dus op het moment, wordt die gezondheid van die pensioenfondsen gemeten met een met de dekkingsgraad. En daarvoor moet je dus uh, berekenen wat zijn de lasten in de toekomst, hoe zwaar weegt dat. En als je een hele lage rente daarvoor uh, aanneemt, dan zullen die verplichtingen heel erg hoog uitvallen. En de rente die u op het moment heeft is 2,5 procent. En de meeste fondsen die maken gewoon uh, gedurende de laatste 40 jaar veel meer rente. Ja. Dus dat is overdreven voorzichtig. Ja. En dat zou inderdaad wel kunnen helpen. verstandig nou, zijn. Dan zult u zeker met veel instemming morgen de Volkskrant lezen. Hartelijk dank voor uw bijdrage, Bernhard van Praag. Uh, we gaan uh, verder naar uh, Delft. Ik heb het net al beloofd aan uh, de mannen van Hugo. Vanaf morgen is het grafmonument van zeeheld Maarten van Tromp weer te zien... in de oude kerk daar. Het moest gerenoveerd worden. Er is bijna drie jaar aan gewerkt. Bij mij in de studio Wim Kappers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u weet uh, als historicus van alles over de tradities rond de dood... van de middeleeuwen tot nu. Uh, moest er eigenlijk veel gebeuren. U kent het monument... Ik heb het monument. Ja. Moest er veel gebeuren? Uh, ja, wel het een en ander. Uh, uh, het is eigenlijk een wandgraf. En uh, het is met, uh, de, met, met metalen verbindingstuk aan de, aan de wand vastgemaakt, aan de muur. En uh, ja, dat, uh, dat metaal is gaan roesten. En dat uh, werkt door op uh, het barbag. En dan uh, komt het uh, graf uh, van de los de van de wand. Ja, ja. Wie heeft het <tijd> eigenlijk gemaakt? Het is uh, ja, ontworpen door uh, Jan van Kampen, hè, de beroemde architect die ook bijvoorbeeld uh, het Paleis op de Dam heeft gemaakt. Jacob. Het vroege stadhuis uh, van. Toch Jacob? Of, niet? of uh, wat zeg ik? Jacob van, dan van Kampen, ja? ja, ik vergis me. Ja, Jacob ja, Kampen. En uh, Pieter Bos, die heeft ook ermee geholpen. En het, uh, de gizant, het beeld op het graf, dat is gemaakt door. Uh, Willem de Keizer. Crème de la crème destijds. Of ik zeg het, ik zeg het helemaal verkeerd. Het voor ons. ons. Ja. Ik haal alles door elkaar. Ah, ik <laughs> Toch niet zenuwachtig dat je hier bij mij zit? Open. Nee. nee hoor. Nou, het is niet nodig hoor. Uh, maar uh, wat, wat, wat zien we? Want u heeft al gezegd dat het een, een wandpraal is, zoals dat dan ja. heet. Wat, wat voor symbolische uh, objecten uh, staan erop? Want die heb je altijd, toch? Die heb je altijd, ja. Nou, Er eigenlijk uitgebeeld waarom Trump zo belangrijk is geweest voor de Republiek. De praalgaf is bekostigd door de Staten-Generaal. Het was bedoeld om, om te laten zien dat hier een held van de Republiek begraven is. En zijn deugden en zijn dappere daden moesten worden uitgebeeld. Dus de zeeslag waarbij hij is omgekomen bij Ter Heide, die staat afgebeeld. Die is ontworpen door Willem de Keizer, zoon van van Hendrik de Keizer... Uh, en uh, Tromp zelf is afgebeeld natuurlijk. Uh, in zijn harnas, in zijn uh, wapenrusting. Uh, Strijdend ten onder gegaan voor de Republiek. En uh, bijvoorbeeld uh, uh, bovenaan het monument staan twee tritons. Die uh, twee uh, uh, mannen die de zee leefden, die uh, um, zeg maar zijn faam rond Bazuinen. Ja, En er, is dat, er staat ook een gedicht van Vondel op. Hè? Klopt, ja. ja. Hier rust de zeeheld Tromp, de dappere beschermer der zeevaart en de zee ten dienst van het vrije land. Weet u het uw hok kent u tijd? Nee, kan of okay. nee, nee, nee. Oké, okay, ga ik verder. Dat mans gedachten is bewaard in het konstig marmer, zo levendig gelijk hij stierf voor het Hollands strand. Dus inderdaad wat u zei, hij is, is, is in. in, in, in afgebeeld Terwijl hij het ten onder gaat. Um, ja, we hadden dus eigenlijk helder nodig. De he, Jonge Republiek. Daar komt het een beetje ja. op neer. Want uh, Piet Heijn heeft ook een praalgraf. Ja. En Michiel de Ruiter. Het ligt in Amsterdam uh, in, uh, in de Nieuwe Kerk. Ja. Was dat toen uh, ook al iets waar mensen naartoe gingen? Jazeker. Er was ook toen al uh, sprake van... Uh... Ja, graftoerisme, zou we maar zeggen. Dat praalgraven was iets nieuws. En dan wilde dus de republiek, had helden nodig. van de jonge republiek en het uh, was voortdurend strijd. Dus die mensen werden daar begraven. En die vooral zeehelden kregen een graf. Ja. En want we waren en zijn nog steeds eigenlijk een zeevarende natie. En daarnaast een enkele staatsman, zoals Willem van Oranje. Hè. De ja, maar, vader is vaderlands. Vader maar dat is geen wandpraal, hè? Dat, nee, dat is, dat, los. Is, dat, is, dat is een losgraf. Wat op zichzelf staat in het koor van de Nieuwekerk in Delft. Hè. Dus eigenlijk tegenover de... ...Oute Kerk. En... Um dat uh, zeg maar, mensen gingen dus naar de kerk en die gingen dat ook bezoeken. Het was ook het bedoeling dat mensen zich lieten inspireren door, uh, door die daden. Dat, dat kwam in de 17e, 18e eeuw ook al voor. Ja. Het heeft iets on-Nederlands, he, praalgraven. Ja, dat zou je zeggen. Maar goed, waar kwam die, het vandaan? Nou, de, de zeg maar, de belangrijke ontwikkeling is natuurlijk geweest. Het graf van de Willem van Oranje in de Nieuwekerk in Delft. Uh, dat gemaakt dus Hendrik de Keyser, een beroemd beeldhouwer. En die liet zich inspireren door uh, graven van de Franse koningen die in Saint-Denis waren uh, uh, te zien. Dan was hij ook geweest. Hij is ook geïnspireerd door de graven voor de Britse vorsten... de Engelse vorsten in de Westminster Abbey in Londen. En uh, toen heeft hij gedacht, van dat kunnen we ook. Uh, en dat doen we dan in dit geval niet voor een koning... maar voor een stadhouder, een prins van Oranje. Uh, dus uh, de, in de Republiek werden van, van in dit geval de stadhouder... en van de paar die kregen eigenlijk... Uh, ja, ik zou binnen zeggen vorstelijke graven. Eh, ja. bekostigd door de Staten-Generaal. Ja, want dit was natuurlijk een protestante uh, kerk. Hè? Ja. En, uh, en dat, dat idee dat je dus als protestant. dat ook in een protestante kerk. dan kwam dat uit Engeland? Want daar had je natuurlijk. Ook niet geen katholieke kerk of wel? Nee, Speelde dat nog een rol eigenlijk? Of niet? Nou, niet, niet direct. Kijk, euh, de, de, zeg maar tijdens de protestantse reformatie... toen de Calvinistische kerk de heersende kerk werd... toen zijn de kerken ontrokken ont aan de katholieke eredienst. En euh, kwamen in handen van de protestanten... zei de Calvinisten die gingen daar hun uh, diensten houden. Maar dat betekende ook dat de, de heilige beelden... de relieken verdwenen uit de kerken, de altaar werden gesloopt. En bijvoorbeeld als je naar de Nieuwe Kerk kijkt in uh, Delft... Ja wordt het praalgraf van Willem van Oranje, Je wordt midden in het koor neergezet. Het praalgraf voor Michiel de Ruiter, Nieuwekerk en Amsterdam... staat achter in het koor. Ja. Echt hele centrale plaatsen. Dat van Tromp heeft een wat bescheidende plek gekregen. Maar daarmee creëerde de Republiek als het ware... Uh, protestantse heiligen, zou je bijna kunnen zeggen. Het uh, is helemaal niet die, die, waar je een bad voor het heil, Maar ze moesten gewoon de, de, de, de deugden en de heldendaden... van die uh, helden zichtbaar maken voor... Ja. Het volk, en dat kwam dan ook zeg maar, naar die dienst... maar vooral ook gewoon om eens een keer door die kerk te wandelen... was een hoop te zien, waaronder dus die prachtige graven voor die uh, zeehelden. Ja, ligt die tromp daar eigenlijk ook echt... Hij ligt er wel, maar niet direct in dat graf. Hij ligt ervoor, oh. zeg maar. Dat, uh, het is een wandgraf, dus hij ligt, hij ligt ervoor. Dat, uh... dat is wel duidelijk. Ja. ja. Zijn ze daar nog, hebben ze daar nog iets mee gedaan? Of niet? Hebben ze dat gewoon laten liggen? Nee, dat hebben ze laten liggen. Het, het graf is ook niet helemaal... Het is wel onmanteld, maar niet helemaal uit de kerk gehaald. Want het ging vooral om, om het marmer, wat, wat uh, niet, niet, ja, aangetast ja. was. Hè. Dat moest uh, hersteld worden. En, en de, en de verbindingstukken tussen zeg maar, het wandgraf en de muur van de kerk. Ja, um, Michiel de Ruiter zei u al, die is, die is groter, hè? Vind... Ja, die is veel groter, ja. Ja. Ja, ja. Die beslaat de hele achterwand van het koren ja. in de Nieuwe Kerk. Weet je, toen ja. too much eigenlijk wel soms, hè? Nou ja, nou, vindt dat vindt u niet een natuurlijk. natuurlijk nee, een typische nee, nee. Nederlandse. Hey, wanneer is dat eigenlijk opgehouden, hoor, die praalgraven? Met name dan die zeehelden? Nou ja, het is typisch een typische verschijnsel van de 17e en 18e eeuw. Ja, mhm. Kijk, in de 19e eeuw wordt het begraven kerken, kerken verboden, hè, in 1829, omdat het als onhygiënisch werd beschouwd. Uh, dat wil niet zeggen dat het helemaal stopte toen, want bijvoorbeeld in 1831, dus twee jaar na dat verbod, sneuvelde. Um, um, van Spijk, hè, tijdens de Belgische opstand. Die dan liever de lucht in. Dan liever de lucht ja. inderdaad. Hè. Met de katonneerboots die uh, mm -hmm. bij Antwerpen... en uh, de Belgen die dreigden zijn boten te enteren... en dacht hij, dat gaat niet gebeuren. Ja. Nou, daar is... En we waren toen in een oorlog met de Belgen. Het was eigenlijk een burgeroorlog. Hebben we ook weer een held nodig. Dus van van Spijk is een held gemaakt. Hij is, uh, althans wat er van over was, dat is naar, uh, naar Nederland teruggevoerd. En is uiteindelijk in 1832 daar, althans de resten zijn daar begraven. En er is een epitaaf, ook in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En daar is dus ook een soort ja praalgraf, mag je doen maar in vallen een gedenksteken voor hem ook onthuld. Ja. Dus, uh, ook in die tijd werd er nog wel uh, een ja, ja. praalgrafje gemaakt ja, voor een En eigenlijk mocht dat niet meer. En nu hedendaagse praalgraven, komt dat nog voor? Dan zou je nee, een Wat nee. weten van iets wat daar op een of andere manier op lijkt? Ja, nou ja, op lijkt. Je uh, zou een Pim Fortuyn kunnen denken. Hè, die, die, die zeg maar toch een, voor een hoop ah. mensen een, in het begin van dit millennium een held was in ieder ja. geval. En, uh, maar goed, hij is in Italië begraven... ...en daar is een soort groot graf voor hem gemaakt. Ja. Maar ja, dat, dat valt in de Italiaanse nee. uh, omgeving valt dat helemaal niet op. Want de Italianen zijn wel uh, wat groters uh, nog gewend. Dat, ja. uh, wat vindt u zelf het mooiste? Het mooiste Praagraf in Nederland? mooiste ja, nou, het, het indrukwekkendste vind ik toch wel dat van Willem van Oranje. Dat is ja. toch wel het mooiste. Ja. Daar is het in de tijd nog een, een kistje gevonden hè, toen ze dat ja. erop knapten: ja. een lode kistje. En het hebben ze gewoon maar weer teruggeplaatst zonder erin te kijken. Ja, nou ja, volgens mij is het een eikenhouten kistje. Oh, maar, nou ja. uh, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Maar er zou dan het hart en de ingewanden van oh. uh, Willem van Oranje in zitten. En uh, men vond het uh, niet uh, netjes, uh, weinig van getuigen om oh, dat ja. te openen. Dus uh, mogelijk is daar ook de, de koningin bij betrokken geweest. Uh, van we laten dat netjes dicht en we ja. plaatsen dat ongeopend terug in het praalgraf. Goed, hartelijk uh, dank Wim uh, Kappers. En morgen allemaal naar Delft hè, om te gaan kijken naar het mooie ja. opgave. Dankjewel. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Volgende week vrijdag wordt bekend wie de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Misschien wel Vladimir Poetin. Hooggeplaatste landgenoten hebben de Russische president officieel voorgedragen... en twijfelen niet aan zijn bekroning. Het oog heeft NRC-redacteur en oud-correspondent in Moskou Hubert Smeets gevraagd... om alvast het dankwoord voor Poetin te schrijven. Collega's, dames en heren. Pas voor de derde keer in ruim 100 jaar krijgt een Rus... De Nobelprijs voor de vrede. Dat noemen wij in Rusland dubbele standaard. Want waarom kregen de Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken Hull in 1945 en Marshall in 1953 wel die prijs? Terwijl Molotov en Wyschinski, beide toch deelnemers aan de vredesconferentie in Yalta, als Stalinisten zijn gebrandmerkt. Bij ons in Rusland kregen alleen de geleerde Sakharov in 1975 en Gorbatschov in 1990 de vredesprijs. U weet dat ik toen de door Gorbatschov veroorzaakte val van de Sovjet-Unie... de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw heb genoemd. Ik zeg hem dus liever dood. Maar Vladimir Poetin, president van de Russische federatie, kijkt niet om hun wrok. Hij is dankbaar. Rusland heeft nu eenmaal meer ervaring met het kwaad dan het naïeve Amerika... De mensheid is door ons in Syrië behoed voor een conflict... dat tot een derde wereldoorlog had kunnen leiden. Rusland is een voorvechter van de vriendschap der volken. Ook al rijdt er buiten Rusland bijna niemand in de Lada... en weten jullie pas dat jullie jullie eieren bakken op ons aardgas... als wij de kraan dichtdraaien. Collega Obama, die de Nobelprijs al kreeg nog voor hij iets had gepresteerd... noemde Amerika exceptioneel. Ik antwoordde hem in de New York Times dat God alle mensen gelijk heeft geschapen. Maar nu ik de Nobelprijs heb gekregen... na 13 jaar opoffering en een echtscheiding... durf ik te zeggen dat Rusland exceptioneel is. Zoals mijn grote voorganger Tsarina Catharine de Grote... in de 18e eeuw al zei... Rusland is geen land. Rusland is het universum. Dank u wel. Al dus Vladimir Poetin, lees Hubert Smeets. Ja, we zijn aan het eind gekomen van de uitzendingen. Morgen dan zit hier Herman van der Zand. Zometeen kunt u nog luisteren naar Casaluna. Daarin ontvangt Guylaine Plag Peter Braun. Hij is psycholoog, werkt al 35 jaar met zedendelinquenten. En het gaat dus over de behandeling van zedendelinquenten zoals Robert M. Goede nacht. vrienden. Het is tijd voor mij te gaan.